Volgens vluchtelingenwerk zijn veel vluchtelingen de eerste jaren in Nederland aangewezen op bijstand of laag betaald werk. De Nikkei-index in Japan is in navolging van de Europese beurzen en Wall Street met verlies gesloten. Wel leverde de Nikkei veel minder in dan de Dow Jones-index en de AIX gisteren. Hij eindigde 0,6 procent lager. De beurs van Hongkong staat kort voor sluiting ongeveer 1% in het rood. De Aziatische beurzen waren stuk voor stuk met grote verliezen geopend. Na de slechte cijfers op Wall Street. Beleggers zijn onder meer bang dat de kredietwaardigheid van Frankrijk wordt verlaagd. Ook al zeggen kredietbeoordelaars dat daarvan geen sprake is.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 B verkeersinformatie file op de A1 Hengelo richting Duitsland... na een ongeluk tussen Oldenzaal en de grensovergang 2 kilometer. Deze keer kan beter omrijden vanaf knooppunt Buren via de Duitse A31. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, staat file bij Hoofddorp 2 kilometer. Koken? Dat is mijn lust in mijn leven. Mmm, oké. Okay.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 Een hele goede morgen. Het is donderdag 11 augustus. We hebben aandacht voor de brand in Heerlen. En ook aandacht voor de banken in Frankrijk. Want die eisen opheldering over wie nou eigenlijk die geruchten verspreiden... waardoor die banken uiteindelijk op de beurs gisteren onderuit gingen. En we hebben aandacht voor het Britse parlement. Het komt terug van recess. Het was de week van de rellen in Groot-Brittannië. Het begon in, de Londense, in één Londense wijk, maar het breidde zich al snel uit naar andere buurten en zelfs andere steden. Tienduizenden agenten werden ingezet, politici kwamen terug van vakantie. En vandaag komt dus het Britse lagerhuis in spoedzitting bij elkaar. Correspondent Anja van der Horst, wat gaat er precies gebeuren daar in het Britse lagerhuis? Ja, dat debat begint zo, met de verklaring van premier Cameron... om uh, half één Nederlandse tijd, gevolgd dan door een debat uh, in het Lagerhuis. Ja, we hebben de afgelopen dagen al een voorproefje gekregen... volgens welke lijnen dat debat gaat plaatsvinden. Cameron, je hoorde hem gisteren, die heeft het over een zieke, gebroken samenleving. Sommige delen van de maatschappij is geen besef van normen en waarden meer. En hij zegt eigenlijk, dit is een maatschappelijk pro probleem, niet een politiek probleem. Leber, ja, die zegt, er is wel degelijk een politiek element. Kijk eens wat voor impact de bezuinigingen bijvoorbeeld hebben... in juist die achterstandswijken waar het nu zo is misgegaan. Probeert ook een parallel te leggen met de jaren 80, de bezuinigingen onder Thatcher, want dat was voor het laatst... dat er grote sociale onrust was, dat er ook vergelijkbare rellen waren... Wat wel een beetje gemakzuchtig is, want we moeten ook niet vergeten... dat onder Labour die kloof tussen arm en rijk alleen maar verder is toegenomen. Maar Labour zit heel duidelijk op de lijn. Die bezuinigingen, daar zit een probleem. We moeten juist uh, investeren in, in deze arme wijken... om uh, dit soort sociale onrust te voorkomen. Maar wordt het dan vooral vanmiddag een politieke discussie over die bezuinigingen? Of zal het ook gaan over uh, ja, eigenlijk gewoon, uh, wat er precies gebeurd is? Of de Londense politie te laat is opgetreden en uh, hoe dat is gekomen? Dat laatste speelt ongetwijfeld een belangrijke rol... want de politie heeft heel veel kritiek gekregen... dat ze het uh, niet zagen aankomen... dat ze in het begin de eerste dagen veel te weinig mensen op straat uh, hadden... dat ze het niet onder controle konden krijgen. Die kritiek is ook gericht op de burgemeester van Londen... en op premier Cameron zelf. En uh, ja, de, de burgemeester van Londen heeft nu opgeroepen... om de bezuinigingen op de politie... want de komende jaren wordt er voor 2 miljard bezuinigd op de politie om die terug te draaien. Want ja, nu juist de sociale onrust groeit in tijden van economische crisis... is het juist belangrijk dat er veel blauw op straat is om dat de kop in te drukken. En daar zal het zeker een deel van het debat over gaan vandaag. En hoe, hoe gaat zo'n debat dan jullie, want je hebt kiesdistricten... voert aan iedereen het woord of is het echt Cameron tegen de oppositieleider? Uh, wat meestal plaatsvindt is na zo'n verklaring van Cameron... dat dan de oppositieleider aan het woord is. Die zal zijn verhaal doen. En daarna iedereen die maar vragen wil stellen... of onderdeel uh, deel wil uitmaken van het debat... die kan daarin deelnemen natuurlijk. En we zullen dan ook een heel levendig debat zien. Want uh, we zagen dat de afgelopen dagen al... De, uh, dat uh, vanuit zowel de oppositie als de regeringsbanken... Ja, toch wel veel onrust en veel vragen is... over wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Dus het heeft een grote schok veroorzaakt in de Britse samenleving en de Britse politiek. En hier zal nog heel lang over het gepraat worden. En deze, wat jullie noemen het, de, de Groot-Brittannië, de recall. Is dat uitzonderlijk uh, of gebeurt dat elke zomer wel? Nee, dit is zeer, zeer zeldzaam. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2002 met een debat over Irak. Ja, we zien wel een unieke politieke zomer hoor. Dit is een spoeddebat vandaag. Nou, die zijn... Misschien vrij normaal in de Nederlandse Tweede Kamer. Ja. Zeer zeldzaam in het Lagerhuis. Die zien we misschien gemiddeld eens per twee jaar. Deze zomer, dit is al het derde spoeddebat in vijf weken. De eerste twee gingen over uh, het afluisterschandaal. Nu over de rellen. Ja, zo maken we het zelden mee in de Britse politiek. En eigenlijk door wat we nu zien is dat het hele afluisterschandaal... ook. Vergeten. Maar het is een echt een unieke politieke zomer in Groot-Brittannië. Dankjewel, Arjan. Want niet alleen in het Britse lagerhuis zijn de rellen onderwerp van gesprek. Ook in de wijken waar ge, gereld wordt vragen mensen zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Jeroen de Jager, onze verslaggever, was in de Noord-Londense wijk Tottenham waar de rellen begonnen. En hij ging op zoek naar een antwoord. Tottenham High Road. De winkelstraat waar het afgelopen zaterdag allemaal begon. Je ruikt het nog. Het is hier afgezet. Met politielinten, want er vindt nog forensisch onderzoek plaats. Maar je ziet de winkels die afgebrand zijn. Je ziet de kapotgeslagen winkelruiten. Er wordt onderzoek gedaan door de politie en de boel wordt gerepareerd. Het asfalt weer hersteld, de winkelruiten weer verplaatst. Maar wat ging er hier nu fout? Waarom gingen die jongeren hier rellen? I love it. Dit is Somford Grove Adventure Playground. Een soort speelgebied midden in een wijk die vlak ligt achter de straat waar afgelopen weken de rellen en het plunderen gebeurde. Dit is de wijk waar de kinderen die daar meededen zijn opgegroeid. En die kinderen van de toekomst die zijn hier nu aan het spelen. Uh, Dit is Dance, I'm 11 years old. De good because like like falling down since it Tottenham is going all around the kleine denjol, 11 jaar oud, sprankelende ogen. Hij noemt het de val van Londen, de rellen van afgelopen weekend in Tottenham. Hij heeft het ook gezien liep eraan voorbij en bleef staan kijken. En hij noemt het gerechtvaardigd. Het was nodig. Het was right. They have a, actually right to do it because the parents still doesn't care about anything at all. Like, like in sixth form, like when you're over 18, if if you if you go to school, you get 30 pounds. That's all cut off now. So that's they had the they had the right to do it. Basically, everyone saying our oh, children is our future and stuff like that. But they're not they're not actually giving us anything. Like they're not like doing like um, stuff activities and stuff to help children and like. Cuz when we're bored here, we have nothing to do and so we have to try and do something and so people are just bored and then that's why they're loot Zahin, ook 11 jaar oud. Er is helemaal niets te doen voor kinderen. Uh, ze vervelen zich helemaal te pletteren. Ja, wat gaan ze doen als ze zich te pletteren vervelen? Dan gaan ze plunderen. My name is Terry Russell. I am a volunteer worker at Summerford Grove. Vanwege bezuinigingen zijn hier de afgelopen periode 8 van de 13 jeugdcentra gesloten geen geld meer voor en dat heeft gevolgen everyone on the streets everyone's getting mixed up with the wrong crowd people are seeing drug dealers making money with the girls with the gold en they're influencing the people that ain't got money who are just looking up to them and they're using them as a role model, which is bad. So then everyone starts selling drugs and everyone gets getting, getting into drugs, which is bad because everyone's on the street. Ja, wat je dan krijgt is dat uh, die kinderen op straat rondhangen en wie komen ze daar tegen? Ja, dan, uh, dan komen ze met drugsdealers in in aanraking en dan, uh, ja, dan belanden ze op het foute pad. Ja, dat is de consequentie daarvan. I understand that completely. We're looking into it. En op het eind blijkt dat Boris Johnson de burgemeester hier in de wijk is. And if there's particular. Application... For nieuw sportcenters, then we're able to find some funding. But fundamentally, the closure of youth centers is down to the local council. They should be cutting bureaucracy, not youth centers. En dan lijkt er bij de Londonse burgemeester even sprake te zijn van begripsverwarring. Het heeft het over sportcentra, daar kan Londen wel wat aan doen. Maar die jeugdcentra, dat is de verantwoordelijkheid van de deelgemeente, ja, en die zegt die moeten maar bezuinigen op de bureaucratie en niet op de jeugdcentra. En uit zo'n antwoord kun je lezen dat die jeugdcentra, die gesloten jeugdcentra, niet snel weer open zullen gaan. De reportage was van Jeroen De Jager. Het is 11 minuten over 9. Na een adempauze van nog één dag kleuren de financiële markten gisteren weer opnieuw diep rood. Wall Street sloot met een verlies van meer dan 4%. En ook in Azië waren er vannacht weer minnen op de borden te zien. Financiële markten zijn nu precies drie weken hard aan het dalen. En het lijkt erop dat ze die bodem waar ze naar op zoek zijn nog steeds niet hebben bereikt. Want de zorgen van de beleggers worden eerder meer dan minder. Grote vraag is: hoe gaat het met de beurzen in Europa? Er is maar één man die daar antwoord op kan geven, André Meijnenma. André, laat ons niet langer in spanning. Wat zijn de standen? Beurzen zijn geopend in Europa met zo'n 2 à 3 procent winst. Op dit moment standen uh, allemaal van rond 1,5 plus 2 ongeveer. AX 281 punt op 1,6 procent hoger. Uh, de verliezen die, uh, zijn dus als het ware een beetje weggewerkt van gisteren. Je zou kunnen zeggen, men heeft zich wel uh, eens misschien vannacht wat bezonnen over het feit of de koersdalingen van gisteren niet wat te hard zijn doorgeschoten. Aan de andere kant, de onzekerheid blijft gewoon groot in die markt. De paniek was groot gisteren en daaruit blijkt ook de enorme hectiek op zo'n markt. De onders die over zo'n markt heen golft. Denk al aan, de, aan de Franse markt die helemaal onderuit ging. Um, Azië was wat lichter, uh, daar liepen de verliezen wat terug. Je zou kunnen zeggen, de koopjesjagers hebben nu eventjes de overhand. Hebben eventjes, het, het voor het zeggen op de markt, goedkope aandelen worden opgeraapt. Uh, of dat lang, een lang leven beschoren is, is moeilijk te zeggen hoor. Ja goed, maar dit is een beetje de situatie van uh, dit moment. Dan moeten we het ook elke keer uh, meedoen, de koersen van, uh, van heden. Ja. Hoe gaat het met de olie, hoe gaat het met het goud? Olie op dit moment 83 dollar voor een vat. Uh, het goud bijna 1800 dollar voor, de, uh, voor een ounce. En de euro dollar verhouding 1,42 voor, uh, voor een euro 1,42 dollar. Dus dat blijft allemaal een beetje zo liggen op dezelfde niveaus. En de, de spanning zit met name dan zeg maar, in, in, in de zorgen van beleggers, de grote beleggers, die vooruitkijken over de, de zorg, over de schuldencrisis en over de economie. Ja, en um, de andere beurzen in Europa, is allemaal het, uh, hetzelfde beeld. Uh... Hetzelfde beeld allemaal, ja. ja Frankrijk ook uh, onder meer. Die heeft gisteren enorme tikken gehad, zware tikken gehad. na van allerlei verhalen, uh, geruchten die over de markt grondden dat Frankrijk zijn, zijn AAA, zijn triple-E-status zou gaan verliezen... of dat de Franse bank Société Générale, de grote bank van Frankrijk... in de problemen zou zijn en misschien wel op omvallen stond. bleek allemaal niks van waar, er wordt er als onderzoek naar gedaan... maar in ieder geval zorgde dat ze al voor, voor een enorme koersdalingen. Het aandeel Société Générale daalde met 15 procent. Nou, dan ben je zomaar zesde van je beurswaarde kwijt. Het only takes a spark to light, het vaaien, nee. zeggen ze wel een keer. En dat enige rug was blijkbaar al genoeg om heel veel beleggers... één kant op te jagen, namelijk richting uitgang... weg uit die aandelen van de banken. Nee. Wij krijgen nu net door, maar daarvoor heb ik ook Frank Renaud aan de lijn... dat de handel in het uh, aandeelssociété generaal is stilgelegd. Frank, uh, wat is er aan de hand? Meer weten we niet. De headline de, zo kom zeggen, komt net langs dat de handel is opgeschort in Société Générale. Heeft ongetwijfeld te maken met dat enorme verlies van gisteren waar we net al over hoorden. Hè. Op een, een bepaald punt van de dag stond het zelfs op min 22 procent, eindigde inderdaad op min 15 procent ongeveer. Maar enorme verliezen door geruchten en de beursautoriteit, de beurswaakond is ingezakeld om onderzoek te doen naar die geruchten. Eh, mogelijk heeft het daarmee te maken. Ja, want André, wat uh, zijn er regels? Want ik weet dat er regels zijn als een aandeel te snel daalt. Kan het daar ook iets mee te maken hebben? André Meinema is eventjes weg. Dan ga ik, gaan wij gewoon eventjes uh, uh, verder, Frank. Uh, je bent er wel, André. Ja, ik ben er wel. Nou, laat van je horen. Ja, nee, dat... De, de... Daar is op dit moment geen sprake van, want het aandeel zelf heeft al in notering gestaan. Heeft op dit moment een notering van zo'n 6,5% hoger. Ik zie er gewoon dat er in gehandeld wordt in het aandeel Société Générale. Uh, dat er geen sprake is van het stilleggen van de handel. En dus op een plus van uh, 6, 7% op dit moment. Nou, enig misverstand daar dan uh, daar nog over, want in Frankrijk gaan er andere verhalen blijken. Maar uh, Frank, eventjes, want uh, eerder vandaag uh, hadden we het er ook over. De bank uh, die uh, vraagt om een onderzoek bij de Franse uh, beursautoriteit. Waarom willen zij nou een onderzoek? En ze willen weten waar die geruchten vandaan komen. Misschien is er wel iemand met kwade bedoelingen geweest om de bank in een slecht daglicht te stellen. Dat is natuurlijk de bedoeling wat Société Générale, de Tweede Bank van Frankrijk, ook vooral wil. Is de beleggers natuurlijk geruststellen. Zij zeggen er is niks met ons aan de hand. Onze financiële boeken zijn goed op orde. De risico's zijn minimaal. En wij zijn zeer kredietwaardig. Dat is een heel belangrijk signaal dat aan de beleggers moet worden afgegeven. En zij willen gewoon dat de onderste steen boven komt en dat het duidelijk wordt wie de geruchten heeft verspreid. Dat en ook, vergeet dat niet, want dat is erg belangrijk natuurlijk... dat die beleggers weer vertrouwen krijgen in de bank. Dus daarom ook dat bijvoorbeeld de topman van Société Générale... vanochtend op de Franse radio ook was om uit te leggen... hoe de situatie van de bank nu is, hoe de financiën ervoor staan... wat de risico's in Italië zijn, in Griekenland, minimaal, zegt hij. Dus dat is vooral bedoeld als signaal aan de beleggers van... Uh, wij zijn een veilige haven. Ja, want André, werkt dan uh, zoiets dat, uh, dat zo'n topman naar buiten treedt... en zegt van, nou ja, er is met ons eigenlijk niet zo ontzettend veel aan de hand? Dat zijn de geruchten. Nou, zo'n bankdirecteur doet ook van alles aan natuurlijk, om, om, het, om de beleggers gerust te stellen... en duidelijk te maken dat het echt niet zo erg is... en zo'n vaart loopt als men wel denkt of vermoedt. Het probleem is alleen dat je... Dat is gisteren ook natuurlijk het geval... iemand komt nu opdagen op een afspraak... en dan wordt 1 plus 1 opeens 3 en dan gaat men conclusies trekken... die misschien helemaal niet gerechtvaardigd zijn... waar het daar helemaal niet over gaat. Maar dan doet zo'n gerucht zeg maar als een werk en, en, en jaagt de beleggers richting de uitgang... En dan moet je inderdaad ja, alles uit de kast halen... Om, om, om de markt duidelijk te maken van er is bij ons niets aan de hand. Kijk, dit zijn de cijfers, dit zijn de feiten. Uh, wat, je, wat je nu in de markt gewoon voelt en proeft is... Uh, men neemt alles met een korreltje zout. Men gelooft eigenlijk niemand meer. Men, er is enorm wantrouwen ten opzichte van elkaar. Men, men neemt zeg maar, verhalen over, over, over slechtere situaties... of uh, verliezen of wat dan ook neemt men gelijk voorwaar aan... Ja, en dan, dan is het er een hou aan, want de een begint met te verkopen... en de ander die volgt daar blindelings. Ja, want Frank, de, de stemming in Frankrijk is een beetje nerveus... als we het zo mogen samenvatten, hè? Dat kun je wel zeggen, ja, want die banken zijn natuurlijk nerveus... Hè, want er zijn grote miljarden die uitstaan in Italië ook. Een risicoland natuurlijk daarom... Uh, zijn al die banken bezig zich te verdedigen en laten zien hoe hun financiën ervoor staan. Die staan er goed voor, zeggen ze. Maar ook op politiek niveau begint dat te spelen, merk je nu. Hè? Want Sarkozy, de president, is gisteren teruggekomen naar Parijs voor crisisoverleg vanaf zijn vakantieadres. Hij heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd om de Franse begroting op orde te krijgen... Dat is ook een heel duidelijk signaal aan de beleggers, hè? omdat er getwijfeld werd aan de kredietwaardigheid van Frankrijk. En de regering Sarkozy wil met nieuwe bezuinigingen zeggen: nee, wij houden ons gewoon aan de internationale afspraken om dat begrotingstekort de komende twee jaar terug te dringen. En je merkt ook nog als laatste dat het een soort interne strijd in Frankrijk nu gaat worden, want ook mensen van de oppositie, de socialistische oppositie in Frankrijk, zijn teruggekomen van vakantie, We beginnen zich nu te bemoeien met die crisis. Geef kritiek op het beleid van de president. Want het is verkiezingsjaar in Frankrijk, vergeet dat niet. Hè. April, mei worden presidentsverkiezingen gehouden volgend jaar. En dit, de crisis en de aanpak van de regering, zou ik er zien van, wordt nu inzet van de verkiezingsstrijd. Ja, en als je zo uit je ooghoeken kijkt naar de schermen die bij jou in de buurt zijn, Frank. Zie je daar nog laatste headlines, laatste nieuws op poppen? Ik zie dat de handel en sociëtation. Na opening van de beurs en dat de beurs op een winst staat na opening van ongeveer 3%. Oké, okay, en wat zijn uh, de laatste dingen die jij uh, op, die jou opvallen, André? Ik zie dat in het handel uh, gewoon in de handel in de Societe doorgaat. Plus 7%. <laughs> ja, nee. Ja, ja, dus is wel dat, raar. Dat ja. Misschien aan het begin van de handel eventjes even stilgelegen. Maar in ieder ja. geval, uh, ik zie dus nu gewoon uh, een, een lopende koers: 7,5% uh, erbij voor het aandeel uh, generaal ja. Nou ja, dat blijft uh, een, een beetje een soort cliff hangen. We kunnen niet ophelderen of het nou wel of niet uh, wordt uh, ge gehandeld of opgeschort is. Nou, vast en zeker krijgen we daar straks meer duidelijkheid over. Het zijn allemaal dagkoersen en dit is het moment uh, van nu. Dank jullie wel, Frank Renoud en André Menema. In Sydney zijn honderden huiden van beschermde dieren aangetroffen. een van de grootste vangsten ooit in Australië. Dat zo meteen. Eerste verkeersinformatie, cashbacks. De ochtendspits is gedaan, tenminste wat leek op een ochtendspits. Behalve één file in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Duitsland. Staat voor de grensovergang twee kilometer. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en de doorgang is lastig voor het overige verkeer. Daarom is het beter om om te rijden vanaf knopen Buren via Enschede over de Duitse A31. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Heerlen werd gisteravond opgeschrikt door een grote brand. Even voor negen uur brak de brand uit in een sportcentrum... en de brandweer rukte groots uit, omdat er mogelijk nog mensen binnen waren. Buurtbewoners werd aangeraden om deuren en ramen gesloten te houden. Verslaggever Frank Monen van L1 was in Heerle. Het gebouw stond binnen een paar minuten in Lichte Laaien, de sportschool hier op de Heerlebaan. En er was eigenlijk voor de brandweer geen redder meer aan. Het pand is volledig verloren gegaan. En de brandweer heeft nog handen vol werk gehad om het vuur niet te laten overslaan. Maar het was wel redelijk snel onder controle. De rookwolken waren tot ver in de omtrek te zien. Ik denk over de hele Oostelijke Mijnstreek zo'n beetje. En het was in de sportschool, toen de brand ontstond, niet zo heel erg druk. Deze man die zat op dat ogenblik in de kantine. Ik was me nu met een koffie aan het drinken. Ja. Binnen? Binnen, ja. In de kantine, ja. In de kantine van uh, de sportschool. En uh, uh, Leubels, ja, op sportschool. een gegeven moment hoorde je wat? Een knol of zo? Uh, ja, de stroom viel uit. Iemand begon te roepen, brandlustig En uh, ja, toen stond ik op en kijk wat er aan de hand was. Vervolgens ja, de... uh, sloeg het, uh, ja, zoals we nu zien, als uh, vlammen uit naar het uh, dak. Ja, ja. ja was een... Uh, een kleine brand, een kleine brand. Afhankelijk klein? Afhankelijk klein, een gedeeld bij de zonnebanken, Wat de zonnebanken staan opgesteld. Dat was uh... Dat denk ik aan kortsluiting of iets. Ik denk het wel, ja. Maar goed, vervolgens is het uh, inderdaad uh, het hele gebouw in lichte te komen staan. Uh, is iedereen wel op tijd uh, kunnen ontkomen? Vol Volgens mij wel, ja. Volgens mij wel. Ik had iemand bij me die niet goed kan lopen, dus uh, die heb ik meteen uh, de kantine uitgeholpen. Hè. Ja, en uh, toen zag ik eigenlijk pas ook hoe erg het was. Ja, heeft toch iemand geprobeerd te blussen met een tuinslang. Uh, ik dacht dat het Jeroen was van de sportschool, maar ja... Dat zetten weinig zo aan de dijk zo te zien, want uh, nee. de, hoge, de sportschool is verloren. Nee, ja... Geen reden meer aan nu. Ja, ik heb nog met een meisje gesproken die daar in dat huis was. Die had het, volgens mij als eerste gebeld. Ja, de brandweer zei van bel maar terug als het erger wordt. Dus, uh, Lekker. <laughs> ja. En vervolgens uh, slaan uh, drie, vier minuten later de, de vlammen uit het dak. En uh, ja, de, de ja. rookwolken zijn van ver te zien. Ja, dus heel lang heeft het geduurd voor ze hier uh, waren, ja. Enkele mensen hebben nog geprobeerd hier de, de mensen hier naar binnen, de brand hier naar binnen te loodsen. Maar ja, die reed toch om. Was het druk binnen eigenlijk? Nee, was niet meer zo druk, nee. De nee. nee, zonnebank lag niemand onder. Dat zal ik niet overzetten, want ik zat al 20 minuten in die kantine, dus... Uh... De zonnebank is normaal maar een half uurtje, dus uh, geen kijk op. Uh. Ik heb... eventjes, uh, je bent de eigenaar van de sportschool. Ja, maar u moet even begrijpen dat ik op dit moment totaal niet weet wat de uh, stand van zaken is. Dus ik kan op dit moment geen reactie daarop geven. Ik zag net wel, of ik sprak de brandweer, dat er uh, in ieder geval geen aanwijzingen waren dat uh, nog mensen binnen waren. Dat moet ik van de brandweer vernemen. Uh, Zover ben ik nog niet. Uh, laten we ervan uitgaan dat het is. Laten we hopen dat het zo is. Weet u al iets over de oorzaak? Nee, totaal niet. Het zou bij de sauna zijn ontstaan? Het zo, zou kunnen. Uh, ik, ik heb totaal geen informatie. Het eerste wat we nu doen is zorgen dat de boel veilig is voor iedereen. En daar ga ik nu mee verder. U was er zelf niet? Nee, ik was er zelf niet. Ze hebben mij gebeld. En toen, ja, wat dacht u toen? Ja, dat is maar natuurlijk ik verschrikkelijk. Ik ben, ja, ben me kapot geschrokken. En nog. Dus ik uh, ben onmiddellijk hier naartoe gekomen. Op dit moment ben ik het inventariseren wat er aan de hand is... En ik kreeg dus van politie en iedereen kreeg ik de informatie toegestuurd. Maar de zaak is helemaal verloren, hè? Dat, dat heeft hij wel al waargenomen. Wat ik, wat ik nu heb gezien is totaal verwoest, dus dat is een drama. Maar er zijn geen gewonden gevallen, dat is dan weer het positieve nieuws. Een lugubere ontdekking in Australië. In een buitenwijk van Sydney werden honderden huiden van beschermde dieren aangetroffen. Het een van de grootste fondsen in de geschiedenis van Australië. Correspondent Robert Portier aan de lijn. Robert, wat werd er allemaal gevonden daar? Nou ja, je moet je bijna afvragen wat werd gevonden. Alles wat er op die tafel lag, kwam, uh, nou, denk ik, vanuit de hele wereld. Er lagen huiden van een wolf, een links schedels van een leeuw, een beer, een orang-oetang. Er lag een schedel van een hele zeldzame zwijnensoort, de Barbierusa. Ja, je moet me maar vergeven als ik het verkeerd uitspreek. Maar uh, dat is een zwijnensoort die in Indonesië voorkomt en bijna is uitgestorven. Walvisbotten, ivoor, uh, opgezette berenkoppen. nou ja... Een, een verzameling van 400 dingen bij elkaar. Allemaal zaken die op, uh, voorkomen op de lijst uh, van CITES, dus de uh, beschermde diersoorten. En dat is uh, uh, handel waar normaal hele strenge regels voor gelden. Nee. Uh, hoe zijn ze deze man uh, op het spoor gekomen, deze handelen? Nou, het kwam eigenlijk via een tip van de douane. Die had iets in uh, beslag genomen en zetten vervolgens de medewerkers van het ministerie van Milieuzaken... want die gaan erover in Australië op het spoor van deze man... En uh, die zijn uh, langzamerhand uh, dat huis is goed gaan bestuderen, zijn uiteindelijk binnengevallen, vonden daar dus die uh, uh, hele verzameling met uh, bedreigde diersoorten en uh, uh, zaken die daarmee die daar vanaf komen. Uh, vonden ook een heel arsenaal aan wapens trouwens, vuurwapens, een kruisboog, uh, twee wandelstokken met daarin een zwaard verborgen. Dus ja, eigenlijk een, een grote vondst uh, waar ze dan vandaag ook uh, duidelijk mee naar buiten wilden komen. Want het lag allemaal mooi uitgestald op een tafel toen ze dit presenteerden. En uh, ja, het is een van de grootste fondsen in, uh, in Australische geschiedenis. En is daar dan een markt voor, voor uh, dit soort spullen in Australië? Want anders uh, uh, ja, heeft zo'n man die spullen waarschijnlijk niet in huis. Nee, klopt. Tuurlijk is er een markt voor. En uh, Wereld Wereldnatuurfonds waarschuwde ook onmiddellijk... dat dit uh, slechts een topje is van de ijsberg. Uh, ze zijn natuurlijk blij dat uh, de uh, spullen in beslag zijn genomen. Hopen dat de handel hiermee een slag is toegebracht... Maar zeggen zij ook van er is eigenlijk meer controle nodig om die handel te kunnen controleren. Uh, om die handel te kunnen verminderen. Want uh, ja, zij zeggen uh, het gebeurt veel meer dan je zou verwachten. Uh, de, het is een heel uh, circuit waar heel weinig grip op is. Ja, de overheid hier in Australië probeert dat natuurlijk uh, met strenge straffen eigenlijk uh, af, te, uh, um, af te schermen. Uh, er staat hier een boete op van 80.000 euro en een gevangenisstraf van 10 jaar... En de meneer die nu is uh, gearresteerd, nou, die zal later deze maand worden voorgeleid. Ja, dan zullen we ook horen uh, hoe streng die straffen in dit geval zullen uitpakken. Ja, want is dit een eenling of is er sprake van een, uh, van een netwerk? Heeft de politie daar al wat iets uh, over kunnen zeggen? Nou, er is op dit moment één iemand gearresteerd. Ik neem aan dat dat uh, de hoofdverdachte is en of daar meer mensen... Bij betrokken zijn, nou, je zou haar zeggen van wel. Dus er is tenslotte ook een markt uh, voor deze producten geweest... ...en de politie zal ongetwijfeld zeer geïnteresseerd zijn... ...wie dit dan uh, hebben gekocht... ...en of zie, die zich daarmee in het verleden hebben schuldig gemaakt... aan strafbare feiten. Maar tegelijkertijd, op dit moment is alleen deze ene persoon verdacht... En het lijkt er dus op uh, dat het ook maar om een eenmansactie gaat. Ja. Maar het moet ja, afgewacht worden. Precies, en dat moeten we onderzoeken. En als je erbij betrokken bent, ja, dan zal het wel heling zijn, denk ik. Robert, dankjewel. Robert was dat, Robert Portier vanuit Australië. Gaan we nog eventjes naar André Meinema op uh, de beurs. Althans uh, bij de beursschermen. Uh, André, e eventjes nog uh, de koersen. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het nu? Op dit moment uh, zien we nog steeds plus op de borden staan. Als ik even schakel naar de verschillende markten toe, zie ik een plus van 1% voor de AEX op 280 punten. Een plus van 1,5% voor de Kakarant in Parijs. Een plus van uh, ruim 2% voor de Xetradax in Frankfurt en in Londen. Een plus van 1,6%. Dus die openingswinsten van vanmorgen van zo'n meer dan 2% zijn ietsjes teruggezakt naar een winst die ergens tussen de 1 en de 2 procent zit voor die belangrijkste Europese beurzen. Ja, goed, het zijn openingsstanden we weten, van de afgelopen dagen. Ja, dat kan zomaar anders worden. Dat, dat het heel ja. anders kan zijn aan het ja. eind van de dag. Maar dan moeten we het ook nog eventjes hebben over, over Frankrijk. Je noemde het al net, net de koers van de Parijse beurs, maar Société Générale. Wat is daar nou aan de hand? Nou, je denkt dat het een misverstand is geweest of wat dan ook. Maar in ieder geval, er is geen sprake geweest van een, een onderbreking van de handel in het aandeel de Société Générale. De grote Franse bank die gisteren dus 15% verloor. Want de handel is gewoon om negen uur van start gegaan. Vanaf gegaan door geruststellende woorden van de president, de directeur, van de bestuursvoorzitter van de bank dat er niets met de bank aan de hand is, dat de bank niet op omvallen staat... dat alles sound and safe is, dat de beleggers zich geen zorgen hoeven te maken. En daarop is het aandeel dus om 9 uur van start gegaan... met een openingswinst van 6, 7, 8 procent. Op dit moment een winst van nog van zo'n 5, 5,5 procent. Ja, maar is het verlies van gisteren niet uh, ongedaan? Nee, dan, gemaakt, nee, nee, nee, maar... nee, nee, nee, nee. Maar in ieder geval, er wordt wel in gehandeld. En er wordt heel erg veel over gesproken. Dat is wel een ding wat zeker is. Ja, in dit soort maakten vallen dat soort verhalen natuurlijk gewoon beren slecht. Mensen gaan aan de haal met woorden, met halve verhalen. Wat ik straks ook noemde, iemand verschijnt niet op een afspraak. En dat is gewoon een normale reden. Bijvoorbeeld de brug stond open, ik noem maar iets geks. En dan denkt iedereen, oh hij komt niet opdagen Of iemand komt plotseling wel langs voor heel iets anders. Maar men ziet hem lopen, koppelt het dan aan een verhaal over de banken. En weg is het verhaal. Ja. En, en, en weg zijn de beleggers uit, de, uit, uit die aandelen. Voedzie en weg is je geld. Ja. Oké, okay, André, dankjewel voor dit moment. André maar hij houdt die beurzen scherp in de gaten. Nou, wie altijd opkomt dagen voor zijn afspraak is Karel Johan <laughs> de Zwarte, toch? Ja, zeker. M in, nooit een afspraak gemist, toch, met ons? Nee, eigenlijk nog nooit. Nee, nee, precies. Karel Johan, goedemorgen. En wat ga je doen? Uh, wij gaan uh, praten met minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. Die geeft zometeen het zijn voor een campagne die er nu al voor heeft gezorgd... dat er maar liefst 7.000 vrachtwagens minder op de weg uh, rijden... Omdat drie die grote bedrijven gebruik gaan maken van de binnenvaart. Een alarmerend VN-rapport dat waarschuwt voor een wereldbevolking van maar liefst 10 miljard mensen, moet ik zeggen, is grote onzin. Dat zegt Wouter van Dieren, directeur van Milieuadviesbureau IMSA Amsterdam en lid van de Club van Rome. En we hebben ruzie met de Duitsers. Achter de schermen blijkt bij Nederland. Toch niet? Nee, ik niet hoor. <laughs> oh, Nederlandse regering uh, blijkt al maanden te kibbelen met de Duitsers over waar nou precies de Nederlands-Duitse grens boven de Waddeneilanden eilanden in de Noordzee loopt. Nou hoort u allemaal straks in caro. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van de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 Bijna een derde van de vluchtelingen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Het CBS heeft dat uitgezocht op verzoek van vluchtelingenwerk. Veel vluchtelingen zijn de eerste jaren aangewezen op de bijstand of laagbetaald werk. Pakistan heeft een man uitgeleverd aan Indonesië die betrokken zou zijn bij de aanslagen op Bali. Bij die aanslagen kwamen ruim 200 mensen om het leven. In Pakistan zou de man de Amerikanen hebben geholpen bij de opsporing van Osama Bin Laden. En nog even de beurzen. De belangrijkste beurzen zijn geopend met winst in Europa. Een half uur na de opening staat de AIX ongeveer 1,5% in de plus. En ook de graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs staan op winst. En verzekeraar Egon heeft in het tweede kwartaal de winst licht zien dalen. Netto-winst kwam uit op 404 miljoen. Een daling van 2% tegenover een jaar eerder. Volgens Egon Topman Wijnands heeft het bedrijf last van de zwakke dollar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Viele staat op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 2 kilometer. Er gebeurde daar een ongeluk met een vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer kan vanaf knopen Buren beter via Enschede rijden. En over de Duitse A31. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knopen De Hoek staat 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Caro, goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. 7000 vrachtwagens van de weg, aangemoedigd door minister Schultz van Hagen. De Britse Bobby gebruikt het liefst geen geweld. We hebben ruzie met de Duitsers over de grens in de Noordzee en het ochtentuurmeer van Henk Spaan. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro, goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld heeft de hele week als standplaats de Wadden. Ik kijk uit over het Wad, sta op de dijk, draai me om en zie een afvalverbrandingsoven. Zo direct onrust om de oven hier in Harlingen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.kro.nl Bijna 7000 vrachtwagens in één keer van de weg. Drie grote bedrijven stappen vandaag over van vervoer per vrachtwagen naar vervoer over water. Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie van Schultz. Van Hagen is onderweg naar Rotterdam waar zij deze impuls van de binnenvaart aftrapt. Goedemorgen, minister Schultz -Vagen. Goedemorgen. U gaat zometeen uh, zelfs een nieuwe merknaam lanceren, de Blue Road. Wat is dat? Dat klopt. Het is eigenlijk een merk voor de verschillende binnenvaartorganisaties... ...zodat verladers, partijen die goederen vervoeren... ...sneller bij één partij terecht kunnen. En weten, van, nou, stel dat wij producten hebben... ...gaan we die dan in een vachtauto vervoeren of over het spoor of over het water. Nou, wij hopen dat ze meer over het water doen en dan heb je gewoon een goed werk nodig. Ja, het is, het is een beetje een marketingverhaal eigenlijk. Uh, ja, dat is het voor een deel, omdat uh, er heel veel binnenvaartorganisaties zijn. En ja, die zijn allemaal even prachtig... Maar dan is het natuurlijk wel heel erg lastig om uh, voor de goede zaak te pleiten... als je met zoveel gezichten te maken hebt. Uh, dus het is inderdaad echt een, een beeldmerk. Ja, 4500 uh, binnenvaartschepen hè, varen er rond uh, in Nederland. Ja. Dat, dat is wel heel veel, hè? Ja, maar wij hebben uh, een uniek netwerk. We zijn uh, wereldwijd uh, uh, in de top van uh, de binnenvaart. We hebben natuurlijk heel veel vaarwegen. En ja, als je dan beseft dat je met één schip, één binnenvaartschip... Uh, Zo'n honderd vrachtauto's van de weg uh, kunt houden, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk wel heel erg goed om daar gewoon meer op in te gaan zetten. Ja, maar goed, zolang dat niet gebeurt, uh, het aanbod is, is enorm groot. Uh, en als het voor jouw bedrijf goedkoper of aantrekkelijk is om uh, via het water te vervoeren, als dat zo zou zijn, dan had je dat to toch al lang gedaan? Nou, nee. Ik denk dat uh, heel veel bedrijven gewoon onbekend mee zijn. Dus toch gewoon heel snel kiezen voor die vrachtauto. Um, op het moment dat er meer files zijn, uh, dan ga je ook wat meer nadenken over alternatieven. Dus het is, op sommige plekken is het ook gunstig. Want de A15 vanuit de uh, haven Rotterdam is het vaak heel erg druk. Dus je ziet toch, bedrijven echt nadenken nou, kan ik toch niet een alternatief uh, vinden. Ja, en ze willen uh, uh, weten dat het net zo betrouwbaar is als een uh, vrachtauto. Hè? Die kan natuurlijk heel snel uh, uh, ergens komen. Nou, als je een goede afspraak kan maken, is het. Een heel goed alternatief. Ja, nou, nou klagen de binnenvaartschippers vaak over de lage prijzen. Dat komt natuurlijk, waar we het net al over hadden, door die enorme hoeveelheid binnenvaartschepen: 4500. Eh, kunt u daar iets aan doen, of is dat nou eenmaal ja, de prijs van de liberalisering, de markt? Nou, ik weet niet of er zo geklaagd uh, hoeft te worden over lage prijzen. Het gaat op zich uh, steeds beter met de binnenvaart. De tijd van de crisis is natuurlijk wat slechter gegaan. Ja. Maar het gaat eigenlijk nu wel goed. En zeker toen er uh, lage waterstanden uh, waren. Dat klinkt raar, maar daarom kunnen ze gewoon minder zwaar beladen worden. Dan varen ze eigenlijk met, met minder goederen over en weer, maar krijgen wel dezelfde prijs. Ja, en dan, uh, uh, dan is het... Uh, ze hebben eigenlijk wel goed verdiend het afgelopen jaar. Nederlandse schippers zijn verantwoordelijk voor 70% van al het scheepvaartvervoer in Duitsland. Uh, nou heeft de Duitse regering gekozen voor grote bezuinigingen op onderhoud aan vaarwegen. Ja, en veel Nederlandse schippers klagen nu al over de gevolgen van die bezuinigingen. Deelt u die angst? Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je blijft verdiepen en verbreden van de vaarwegen. want. Uh, nou, Duitsland heeft natuurlijk uh, vorig jaar ook met die strenging in de Rijn... laten zien wat er ja. gebeurt als het de boel vast komt te zitten. Uh, dus dat is natuurlijk altijd zorgelijk. Nou, weet ik niet precies hoe zij hun bezuinigingen gaan invullen... want wij moeten allemaal bezuinigen, alle overheden. Dus ook wij hebben voor een deel bezuinigingen... Maar praat over... u daarover met uw Duitse collega's? Nou, hier heb ik nog niet met ze over gesproken. En als het echt problemen oplevert, zal ik dat zeker wel doen. Want het is een grote zorg op dit moment. Ja, nou ja, we willen eerst even moeten kijken wat is dan precies waar ze uh, minder geld aan gaan uitgeven. En heeft dat echt invloed op de vaart? Ja. Maar als het inderdaad problemen gaat opleveren, is het zeker iets wat ik met mijn collega's opspreken. Ja, want hen is een beetje bang voor een verhaal à la de Betuur route. Alles prima in orde tot aan de grens en net over de grens wordt het opeens een heel smal spoortje. Nou ja, kijk, uh, uh, in Europees verband wordt er ook uh, heel erg uh, druk uitgeoefend om uh, te komen tot een soort modal shift, uh, zoals dat heet. Dus meer uh, goederen over water, meer goederen over het spoor. En dat zullen de verschillende landen ook voelen, die uh, druk vanuit Europa. En Duitsland zal dus ook wat aan moeten doen om te zorgen dat ook haar vaarwegen zo goed mogelijk zijn. Hm. Dus het is uh, niet zo dat... Dat het alleen in ons belang is, maar het is ook in het belang van Duitsland. Zelf Uiteindelijk, ja, ja. ja. Over de Duitsers gesproken. Heeft u vanochtend Telegraaf gelezen? Ja, ik zag het uh, nieuws. Ja, ik kende de ruzie nog niet. Ja, maar, want uh, uh, ik zal het even uitleggen. Nederland en Duitsland schijnen al maanden achter de schermen ruzie te hebben over een Duits windmolenpark boven Schiermonnikoog. De Duitsers vinden, ze dat, uh, vinden dat, ze, dat ze dat park op eigen zeegebied bouwen. Nou, wij zeggen nee, het is Nederlands grondgebied. Er moet dus in Nederland een bouwvergunning worden aangevraagd. Weet u waar die grens loopt, precies? Nee, de, ik heb altijd begrepen dat uh, tot drie mail uh, vanaf de kust bepaald is hoe de grens loopt en daarbuiten niet. Mm -hmm. En dat schijnt ook het lastige te zijn in deze discussie. Hè? Van wie is nou eigenlijk uh, van wie is nou eigenlijk de zee? Ja. En uh, uh, nou daar hebben we nu buitenlandse zaken van, uh, van ons land en uh, van Duitsland met elkaar discussie over. Ja, maar het, dus betreft, nou ook, het betreft ook uw ministerie hè, van infrastructuur en milieu, want uh, die vraagt om die vergunning. Het is, het is Nederlands gebied. Ja, maar daar gaat het ook uiteindelijk om, want het gaat erom dat je weet wie er verantwoordelijk is om ook uh, daadwerkelijk die projecten te kunnen realiseren. En dat is degene die de vergunning moet aanvragen ja Duitsland zegt ja maar dat is ons gebied ja. uh, nou, en dat gaat dan eerst altijd even via de diplomatie en uh, via buitenlandse zaken. Ja, ja maar u heeft uh, wij, wij willen daar in inderdaad. He? Ja, wij willen daar graag park uh, uh, realiseren. Hoe hoog gaat u dat uh, opspelen? Um, nou ja, ik weet niet, ik vind, ik vind dat dit soort dingen moet je niet hoog opspelen. Je moet hier gewoon een ja. praktische oplossing met elkaar zien te vinden. En uh, kijken hoe kun je nou, uh, of het nou onder het, het grondgebied van de een of de ander valt... hoe kun je nou met elkaar iets realiseren waar we wat aan hebben. Ja. ja en dat is, is dat park. Het is een beetje merkwaardig, hè? Het duurt al maanden. Hoe kan het dat twee landen uh, niet weten waar die grens loopt? Een beetje ouderwets is het bijna. Uh, nee, maar uh, uiteindelijk zijn die grens internationaal altijd maar een paar mijl vanuit de kust gesteld... en daarbuiten ja. niet. En dat kwam omdat daar eigenlijk niet gebeurde, behalve scheepvaart. En uh, ja, nu uh, we natuurlijk steeds meer gaan realiseren, ook op zee... Uh, ja komt dat opnieuw aan de orde. Dan moet je opnieuw misschien de grens vaststellen. Ja, dat blijkt, ja. ja. Nou goed, vandaag dus op weg naar de Blue Road-campagne, in ieder geval. Ja, vandaag uh, alle aandacht voor... Uh, de water en de goede zaken van de binnenvaart. En uh, daarvoor ga ik ook wat schepen bezoeken, dus dat wordt uh, oh. een leuke dag. Ja, nou, ik denk het ook. goede reis naar Rotterdam. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel, minister van Infrastructuur. Melanie Schultz van Hagen. De Vraag van Vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Vakantiegangers die onderweg zijn met hun camper kunnen beter niet langs de snelweg overnachten. De parkeerplaatsen blijken een gewild werkterrein van dieven. Het Kors landelijke politiediensten raadt mensen dan ook met klem af... om hun camper s'nachts langs de snelweg te zetten. Maar overnachten langs de snelweg is toch gewoon verboden? Ed Kraszewski van de KLPD heeft het antwoord. Nou, het is officieel niet verboden, maar uh, het brengt natuurlijk wel risico's met zich mee... Wij letten natuurlijk wel op dat mensen die daar gaan staan, dat ze op een plek staan, dat ze veilig staan. Dus dat ze niet in de weg staan van andere auto's of vrachtwagens. Dan maken we ze wakker en verzoeken we ze een ander plekje te zoeken. Maar als zij daar s'avonds aankomen en even een dutje gaan doen en een paar uur later weer verder rijden, dan laten we die mensen wel met rust. Maar nogmaals, het brengt natuurlijk risico's met zich mee. Dan blijkt uit de diefstallen die allemaal gepleegd worden, het beste is gewoon een ander plekje om een camping te zoeken. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen naar goedemorgennedeland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Wadden? Het is daar winderig en er is Harm van Attenveld. Ik sta pal aan de Waddenzee in Harlingen. Aan de ene kant zie ik de Friesia zoutfabriek. En aan de andere kant daar is de afvaloven. De afvaloven van Harlingen, die sinds april draait, heeft veel discussie opgeleverd. Dat zeg ik allemaal terwijl ik hier de dijk af ren, uit de wind. Want dan sta je plots op een uh, industrieterrein... vlakbij die spiksplinternieuwe over, met een heel klein schoorsteentje. Hans Gielissen van de stichting Afval Over Nee. Waarom zo'n kleine schoorsteen? Ja, dat vragen we ons eigenlijk ook af. Uh, waarschijnlijk heeft het te maken dat het dan nog net in het bestemmingsplan past... En dat uh, Omrin geen uh, vertraging kon uh, veroorloven in de procedures. Omrin, dat betekent Kringloop, is het grootste zelfstandigste uh, nutsbedrijf van Friesland. 31 gemeenten in Friesland zijn daar aandeelhouder van. Dus ja, u, mevrouw Leroy, wethouder hier in Herlingen, zogezegd ook aandeelhouder dus eigenlijk... Wat vindt u van de uitleg, zo'n zo kleine schoorsteen? Nee, er is ons verzekerd dat die schoorsteen eigenlijk een virtuele schoorsteen is. Dus de hoogte er niet toe doet. Maar juist door het filtermechaniek wat daar op allerlei fases van het afvangen van, van rook in zit... betekent dat er eigenlijk geen schadelijke stoffen meer uit horen te komen. Toch zit ook u, ook Haarlingen, een beetje met deze oven in de maag. Hè? Want wat is het officiële standpunt nu van het college over ja, wat er met de afvaloven moet nu en in de toekomst? Uh, nou, u kunt niet zeggen, we zitten ermee in ons maag. Uh, de afvaloven staat er en hij draait. Uh, de afvaloven heeft ook uh, zijn voordelen. Want uh, zoals hij nu uh, wordt omschreven is, uh, is het een reststoffe-energiecentrale. Er wordt niet zomaar afval verbrand. Nee, het He, wordt verbrand echt. en dan zien we hier een pijp, hè? want dat kunnen we hier voor onze ogen zien. Die komt uit die fabriek en dan gaat hij hier even onder de grond, maar daar weer verder bovengronds, richting de zoutfabriek. En die gebruikt hem om dat natte zout te drogen en dat verkopen ze dan weer. Dat is de, dat is de link die er nu ligt tussen die bedrijven. En daar, meneer Gielissen, eh, van afval over nee, daar ligt ook direct uw bezwaren. Ja, er zijn meerdere bezwaren waar wij uh, tegen strijden. Ook onder andere de virtuele pijp waar mevrouw Lerouard over heeft. Een virtuele pijp, uh, dat is al gebleken, die bestaat niet. De pluim die eruit de pijp komt, die buigt meteen naar links of naar rechts. Dus die virtuele pijp is er niet. En daarnaast is er een uh, gevaarlijke uh, hoge drukleiding hier, daar staan we vlakbij. Uh, waar wij onze bedenkingen over hebben uh, en waar wij fel op tegen zijn. Wat je ook hoort, en de plaatselijke pers ook, dat... U als gemeente wordt verweten dat u uh, aandeelhouder bent... en tegelijkertijd ook vergunninggever... en dat dat ook nog wel eens ja, belangenverstrengeling met zich mee kan brengen. Hoe uh, pareert u die kritiek? Ja, die kritiek uh, die, um, die is er. Maar je kunt die alleen maar pareren door te zeggen... het bevoegd gezag... Uh, iedereen die uh, zeg maar over de schouder van de gemeente meekijkt... Uh, is de provincie Friesland. Het is een zodanige installatie... Uh, die uh, met uh, heel veel zorgvuldigheid en heel veel uh, wetgeving is omkleed. En die kun je alleen maar doen draaien als er uh, bevoegd gezag... Uh, over en Die controleren dan ja, ook? Die controle, gebeurt hier voldoende? Gaat dat adequaat? Ja, strenge wetgeving, zegt mevrouw Leroy. Alleen als je die niet naleeft, dan heb je er niks aan. Die wordt niet nageleefd? Nee, we hebben gezien dat, uh, en dat wordt ook bevestigd door in zelf... dat er uh, te veel storingsuren uh, zijn geweest. Meer dan 60 uur. Daar heeft de gemeente ook bezwaar tegen gemaakt bij de provincie. De provincie moet handhaven. Dat is Europese regelgeving. We hebben... En dat doen ze? En Dat doen ze niet. doen ze niet? Nee. De, de provincie moet handhaven en dat doen ze niet, mevrouw Loa? Wij hebben de provincie aangeschreven om te handhaven. Ja, nee, maar klopt dat? Nou, dat moet. Dat moet gebeuren. Ja, nee, maar klopt dat? Dat, uh, ja dat klopt. De ja. provincie... Uh, is uh, degene die de milieuvergunning heeft uh, verstrekt. En zij zullen dus ook moeten handhaven op die punten waarom ze de niet? vergunning Denk hebben afgegeven. <laughs> ja, maar Wij zijn zelf met een heel positieve insteek uh, bezig om te zorgen dat... Uh, de zorgen die er bij onze bevolking zijn over milieu en volksgezondheid... Uh, om die uh, zo goed mogelijk te kunnen dekken. Vandaar dat we ook altijd uh, kritisch zijn en ook uh, zullen, zullen uh, blijven... Uh, op de processen die hier aan de orde zijn. Ja. Ja, het is toch ook wat dat zo'n afval... Over, en dan hou ik terecht over op... dat er te weinig afval wordt geproduceerd in Friesland... en dat je dan van buitenaf afval naar hier moet halen... om aan de rand van een natuurgebied van wereldklasse om daar dan al dat afval te gaan verstoken? Er wordt alleen afval verstookt onder de condities die worden goedgekeurd. En er wordt alleen afval gestookt... Maar er wordt niet om gecontroleerd. Een groot, om, een de... ...om een grote besparing uh, van het zout drogen... wat anders heel veel aardgas zou verstoken, om dat uh, te bekomen. Dus het is niet zo dat wij koetkekoet... dus ongeacht welke argumenten menten, uh, om erin uh, afval laten verstoken... er zal altijd een waarborg moeten worden afgegeven onderwerken voorwaarden, dat kan gebeuren. Al dus uh, wethouder Maria Leroy in Haarlingen. Vanaf de Wadden was dat Harm van Attenveld. Straks een typisch Engelse traditie. Liever geen waterkanonnen en vuurwapens gebruiken als we rellen uitbreken. Maar nu eerst, we hadden het er al even over met minister Schulz van Hagen. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal overleggen al tien maanden in het geheim met Duitsland... over een betwiste zeegrens in de Eems in Groningen. Dat bevestigen diverse diplomaten tegenover onze correspondent Rob Zavelberg in Duitsland. Goedemorgen Rob. Goedemorgen. Ja, wat speelt daar in dat grensgebied? Nou, daar gaat het om een uh, energiebedrijf EWE. Dat is een middelgroot uh, energiebedrijf. Dat wil voor uh, de som van ongeveer 400 miljoen euro een uh, tamelijk groot windpark uh, neerzetten in de zee. Uh, dat zal zijn ten noorden van Schiermonnikoog en het Duitse waddeneiland uh, Borkum. Uh, dat gaat om 30 windmolens die ongeveer uh, 100.000 uh, huishoudens van, van stroom voorzien. Een belangrijk project uh, natuurlijk. Maar uh, het probleem is dat de grens uh, niet precies uh, vast is gelegd... zoals we al uh, gehoord hadden in de uitzending. En uh, ja, in Duitsland is het zo van belang uh, dat de Duitsers stoppen met, uh, met kernenergie... en dan vooral de, de, de alternatieve energieën behoorlijk uh, ja, gepusht worden. En uh, je ziet windenergie is een belangrijk, ja, belangrijk alternatief. En uh, dat bedrijf EWE ja, dat wil snel gaan bouwen, maar de Nederlanders die liggen dus nog een beetje dwars. Ja, uh, in Den Haag en Berlijn zijn diplomaten nou niet echt spraakzaam over deze grenskwestie... Uh, waarvan eigenlijk niemand weet waar die dan precies loopt, die grens. Hoe kijken ze bij dat energiebedrijf EWE dan aan tegen de opstelling van Nederland? Ja, ze hebben immers wel een vergunning op zak. Ja, ze hebben een Duitse vergunning uit, ja. uh, uit Oldenburg, de stad uh, in de buurt van de, van de Eemshaven daar... En uh, ja, dat bedrijf EWE, dat kijkt een beetje de kat uit de boom. Want ze kunnen wel gaan, uh, gaan bouwen, omdat ze die vergunning hebben. Maar dan kunnen, kan natuurlijk een, een, ja, een ernstig diplomatiek uh, probleem ontstaan. Uh, er zijn zelfs uh, Duitse bronnen die zeggen: van ja, laten we het toch maar gewoon doen. En uh, uh, we kunnen die windmolens gewoon bouwen en dan wachten tot de Nederlandse oorlogsschepen even uh, inspectie komen, uh, komen nemen. En uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus vandaar dat de EWE voorlopig nog afwacht. En uh, uh, ja, de, de, de diplomatie en uh, ook de politiek die moeten het nu oplossen. Ja, en dat is een beetje onduidelijk. Want uh, minister Schultz van Hagen zei net dat zij ook niet eigenlijk precies weet waar die grens loopt. Die is namelijk bepaald tot drie mijl uit de kust. Als je belt met. Uh, Bijvoorbeeld buitenlandse zaken in Den Haag. Weten ze het daar wel? Nou, ze weten natuurlijk wat dingen, maar dat willen ze niet uitleggen. Wat wel enigszins merkwaardig is, vind ik. Omdat, um, ja, ik bedoel, uh, Nederlanders hebben natuurlijk een recht erop om te weten waar het territorium van Nederland begint en waar het ophoudt. Ja. En dat het niet duidelijk is. Dat heeft te maken met het uh, grensverdrag van, uh, of met het uh, Eems-Dollar-verdrag uit 1960. Waarin uh, die grens niet precies is uh, vastgelegd. Nu is er ook een VN-verdrag geweest, het VN-zeerechtverdrag uit uh, 1982. Daar heeft men bepaald dat het niet om drie, maar om twaalf zeemel zou moeten gaan waar de grens duidelijk is. Maar die grens is opnieuw tussen Nederland en Duitsland niet precies uh, vastgelegd. En daar zijn dus nu de diploma diplomaten en ook de Nederlandse ministers nu, uh, met elkaar uh, met de Duitsers in conclave gegaan. Ja, maar is Duitsland nou boos op Nederland of, of zijn wij boos op de Duitsers? Nou ja, over boosheid over spreekt men niet. Men spreekt over uh, er is geen conflict en het gaat allemaal in goede harmonie. Ja, maar het feit alleen al dat men al tien maanden bezig is en dat er geen schot in de zaak zit en uh, dat er vooral geen oplossing uh, in zicht is, nee. ja, dat tekent natuurlijk een beetje het probleem. En uh, vooral dat, er, uh, ja, dat men eigenlijk er momenteel nog niet uitkomt. Nee, dat klinkt als een behoorlijke impasse. Uh, wie gaat die knoop doorhakken? Ja, dat zal een goede harmonie uh, moeten gebeuren. Dus uh, steeds uh, de ministers zijn bezig geweest. Uh, Rutte heeft het probleem bij Angela Merkel uh, aangekaart. Uh, minister Rosenthal dus ook. En uh, ja, er zijn nu ambtelijke commissies zijn er bezig om natuurlijk die lijn precies te trekken. En natuurlijk zo dat geen van de twee landen gezichtsverlies uh, leidt. Nee, precies. Uh, uh, ja, Twee bevriende staten die in 2011 een grensgeschil hebben. Het klinkt wat ouderwets. Uh, wanneer gaat het geheim overleg achter de schermen weer verder? Nou ja, dat, dat is in, in uh, onregelmatige zittingen vindt dat plaats. En je ziet eigenlijk uh, dus iedere keer als een minister zeg maar, in het uh, buitenland, in het buurland op bezoek gaat... dan uh, komt de kwestie opnieuw aan de ja, orde. even aardig. En er zijn dus de, de, de, de, ook de ambtenaren die daarmee met elkaar uh, praten. Uh, maar ja, voorlopig dus nog zonder oplossing. En ik krijg nog een staartje, dankjewel. Rob Savelberg in Berlijn. Iremos tomando, hoy lo que Ik wil es estar junto contigo. A tu lado yo me siento libre como el fuego. Ay, Adelita, no te pongas brava, Tómbate a mi lado y dame. De Lita van Sergeant Garcia. Het is uh, zes minuten voor tien. Engeland staat al dagen in het teken van ongekend gewelddadige rellen. Uh, vannacht was het vrij rustig, ook omdat duizenden agenten zijn uh, ingezet op straat... om de relschoppers in het gareel te krijgen. Maar de inzet van wapens of waterkanonnen door de Engelse politie... blijft in Groot-Brittannië een zeer gevoelig punt. Jaap Timmer, universitair hoofddocent politie- en veiligheidsstudies. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is toch het probleem van die Engelsen met dat waterkanon? Waarom doen ze daar zo moeilijk over? Nou, van dat waterkanon, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat wapens bij de politie in Nederland in het algemeen gevoelig uh, liggen. En dat heeft, uh, voor zover ik het weet, te maken met de historie van de uh, Engelse politie. Die echt meer een, een uh, civiele uh, taak uh, had van origine. Uh, dat is een, een, een politieambtenaar, dus iemand die voor de burgerij en namens de burgerij uh, dingen doet. En dat was een breuk met... Uh, ge gewapende uh, eenheden, krijgsmachteenheden die orde moesten handhaven. Uh, Daar wilde men ver van blijven. En dat is ook de, de traditie, de, um, de, de, ook nog de huidige denktrand in, uh, in Engeland. Het is niet 100%, het is niet echt een waterscheiding. Er zijn natuurlijk best gewapende eenheden, ook bij de Engelse politie arrestatieteams en ook ondersteunende eenheden voor de bobbies uh, die uh, alleen maar pepperspray en een wapenstok uh, hebben. En ja, dat waterkanon dat heeft kennelijk ook een soort van militaire um, uh, uitstraling... een militaire associatie voor uh, de Britse overheid. En ligt daarom waarschijnlijk zo uh, gevoelig. Ja, waarom zijn ze daar zo gevoelig voor, of zo angstig voor eigenlijk... om met militairen geassocieerd te worden? Um, ja, nou, ik ben geen politiehistoricus. Uh, dat, dat weet ik niet helemaal nauwkeurig. Maar ik weet wel dat de, uh, het inzetten van militaire eenheden tegen de eigen bevolking in de handhaving van wat dan ook... in ja. dit geval openbare orde, is eigenlijk in het hele gemene best... in Australië heb je ook dat soort discussies uh, gehad... Euh, ligt heel gevoelig, omdat politie is iets voor en met de bevolking... en krijgswacht ja. is iets uh, dat, dat gewapende hand uh, gewonden en doden maakt. En uh, dat wil men gescheiden houden. Ja, want de vraag is, waarom zijn agenten in de rest van Europa... vrijwel allemaal wel gewapend, zoals bij ons bijvoorbeeld? Ja, dat is eigenlijk op het hele continent. Er zijn een paar ja. landen waar dat uh, niet of minder is. Dat is Noorwegen en IJsland. Uh, in Noorwegen hebben agenten wel uh, vuurwapens... maar die hebben ze meestal in de auto uh, liggen of op het bureau. Ja. Um, en IJsland is ook uh, doorsnee uh, onbewapend... maar hebben ze wel natuurlijk speciale eenheden enzovoort. En uh, ja, dat heeft te maken met uh, uh, zeg maar een dikke eeuw geleden... Uh, dat er opstandige bewegingen waren overal in Europa... anarchistisch, mar marxistisch enzovoort... Hè. ...revoluties of, of dingen die daarop wezen, de Eerste Wereldoorlog... ...die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat op het hele Europese continent... ...politie standaard bewapend is om te kunnen ingrijpen... ...en als sterke arm van de overheid in de civiele samenleving te kunnen opereren. Ja, de Engelsen kiezen dus duidelijk voor een andere methode op basis van traditie. Kun je iets ja. zeggen over, het, nou ja, over de effectiviteit van die twee verschillende methodes? Welke is eigenlijk het beste? Nou, volgens mij kun je niet echt spreken over het beste. Hè. Het beste is wat het beste bij, bij een samenleving past en bij de ontwikkeling van die samenleving. En dat ja. betreft zie je ook wel uh, verschillen en, en, en veranderingen. Hè. In de Nederlandse politie uh, tot eind jaren 80, begin jaren 90, was het best gebruikelijk onder een, een Nederlandse agenten om het vuurwapen op het bureau uh, te laten bij het uh, doen van dienst. Nou, dat is nu uh, ondenkbaar uh, en ook uh, absoluut ongewenst. Al was het alleen maar voor de eigen veiligheid van agenten. En zo zie je in verschillende landen ook wel dat soort ontwikkelingen. En ik verwacht bijvoorbeeld van Noorwegen... dat men daar ook nu anders omgaat. Daar de zal de discussie, de discussie ook wel uh, lo losbranden, ja. Ik verwacht van wel. Hè. En ook de buurlanden van Noorwegen zitten nu in het zonnetje in, uh, in Zweden. In Zweden heeft eenzelfde soort traditie als de Nederlandse politie. Daar is de politie standaard bewapend. En bij Noorwegen hebben ze in het begin van de vorige eeuw... toen het koninkrijk ontstond een net iets andere keus uh, gemaakt. En, ja. en waarschijnlijk iets minder te maken gehad met... Op toestanden, zoals die elders in Europa aan de hand waren. Oké, okay, goed, hartelijk dank, Jaap Timmer. Voor dit uh, vergelijkend historisch ware onderzoek ja. van de politie. Ja. <laughs> Universiteit ja, Hoofddocent, politie en Veiligheidsstudies. Wij gaan naar het nieuws uh, van tien uur. En dan zijn we daarna natuurlijk bij u terug met de Verenigde Naties. Die hebben berekend dat de wereldbevolking enorm zal stijgen. Eh, tot zeker 10 miljard mensen in 2100. Nou, onzin, zegt Wouter van Dieren van de Club van Rome. Er zijn over 100 jaar nog maar 2 miljard mensen op aarde. Nou, dat is nogal een verschil. We horen zo van hem hoe hij aan die 2 miljard mensen komt. En het ochtend meer natuurlijk van Henk Spaam. Na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo.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 In een aantal weken gaan jongeren met hun buiten over straat... Ze zijn gewoon rotjochies. Justice will be done. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Doei. Tabi. De muscle. Tot ziens. Houdoe. Eh? Hai je. Groeten. Hi, later. Nederland neemt in rap tempo afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart. In de meeste provincies kunt u de strippenkaart nu al niet meer gebruiken. Laat u niet verrassen...